Wat omhoog moet met het NMS Journaal. In de ziekenhuizen liggen nu 1042 coronapatiënten. 21 meer dan gisteren. Het aantal IC-patiënten steeg met 1 naar 218. Bij het RIVM zijn bijna 8000 nieuwe positieve testen geregistreerd. Gemiddeld ligt het aantal positieve testen bijna 50% hoger dan een week geleden. Bij massale demonstraties tegen de militaire staatsgreep in Sudan zijn volgens artsen minstens twee doden gevallen. Legerleider Burhan maakte maandag een einde aan de overgangsregering die de macht had sinds dictator al-Bashir twee jaar geleden opstapte. Volgens hem dreigde er een burgeroorlog. Met tegenstanders zeggen dat de legerleider wilde voorkomen dat een burgerregering de macht zou grijpen. Op de NK afstanden schaatsen in Heerenveen heeft Irene Schouten voor de tweede keer op rij de 3000 meter gewonnen met een baanrecord. zoals was zes seconden sneller dan de regerend wereldkampioen Antoinette de Jong. Jutta Leerdam won voor de tweede keer in haar carrière goud op de 500 meter en bleef haar grote concurrenten en titelverdediger Femke Kok voor. Thomas Krol heeft voor de derde keer op rij de nationale titel op de 1500 meter gewonnen. De 29-jarige Krol was op de NK-afstanden in Heerenveen... een paar tienden van een seconde sneller dan Kjeld Nuis. Komende nacht komt er weer een einde aan de zomertijd. Om drie uur wordt de klok een uur teruggezet. In alle landen van de Europese Unie duurt het de nacht een uurtje langer. De afgelopen jaren zijn er felle discussies geweest... over het afschaffen van de winter- of zomertijd. De wisseling is volgens sommigen slecht voor het bioritme. Begin dit jaar schoof de Europese Unie een beslissing erover op de lange baan... In de nacht van 26 op 27 maart volgend jaar gaat de zomertijd weer in. Het weer nog, de avond en nacht En de avond en nacht verlopen op een enkele bui na het droog. Het komt af naar een graad of 10. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog. In de middag vallen dan weer stevige buien. En morgen is het opnieuw zacht, zo'n 16 graden. Dit was het RMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB.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 De omgekeerde wereld met de roller omgetraaid. En nu ben ik hier voor jou. Want jij was daar voor mij. Volgens voor mij. zon je liedjes voor het slapen gaan.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 Is het weer gezellig hè? Red hij.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 Viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las cadenas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra.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 Bijna dat je het weet Es una niña que va pasando que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y es morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra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 Bijna baila que lo bailas como ninguna. morena, baila que tu lo, baila, baila, lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la tintura. Bijna morena, baila que tu lo bailas como ninguna. Arrastra las andares, llévame en tu locura.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 ZANG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 Op steeds wat langer.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 Lievers al knallen vol van spijt. Zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. Zie je hem? met entertainment voor jou. Saturnal. Ja. Staan ze Brouillard et du vent qui ne me laissant qu'une chance chaque fois je me. Pour survivre, car jamais de ton ciel sombre et noir, tu ne me laisse qu'un espoir. Pourtant je reviendrai là et tu me fais en rêver à d'autres. Wat is het weer gezellig, hè?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 mijn gaat zo tekeer voor jou als jij mij een kus geeft Echte waarde liefde Echte waarde liefde Ik zal overleven Als jij naast me staat, ken mijn liefde geen haat De zon blijft schijnen De zon blijft schijnen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 Via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzamvoort.nl voor alle informatie. U luistert naar Entertainment for You. Ik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 So awesome. awesome.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 ZANG